Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Beideveld heeft haar medeleven uitgesproken met de nabestaanden van de twee Nederlandse militairen die zijn omgekomen bij Aruba. Ook premier Rutte laat weten diep getroffen te zijn door het nieuws. Gisteravond stortte de een Nederlandse defensiehelikopter in zee terwijl die onderweg was van Aruba naar Curaçao. Dus geprobeerd de twee te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. Hoe het helikopterongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het is de eerste keer dat dit type helikopter van Defensie is neergestort. Nieuwe EU-regels om witwassen tegen te gaan leiden tot problemen bij cadeaubonnen. Sinds vorige maand zijn de aankopen met sommige bonnen beperkt tot maximaal 50 euro. De wetgeving is vooral bedoeld om misbruik van anonieme creditcards tegen te gaan. Cadeaubonnen vallen daar ook onder en moeten nu aan dezelfde regels voldoen. Iets kopen van 85 euro wordt daardoor lastiger. De branchevereniging van cadeaukaarten is boos over de nieuwe regel. Philips meldt tegenvallers in het tweede kwartaal door de coronacrisis. De bruto winst daalde van 260 naar 213 miljoen euro. De omzet van 4,4 miljard was 6% minder dan een jaar eerder. Ook het eerste kwartaal viel tegen. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn een stuk beter, zegt Philips. Door de coronacrisis is de vraag naar medische apparatuur, zoals voor beademing, flink toegenomen. Vanochtend is de rechtszaak begonnen tegen een asielzoeker van 25. Die wordt verdacht van het doodsteken van een jongen van 18 in Os. Toen de verdachte een paar uur na de steekpartij werd opgepakt... had hij een mes bij zich en oogde hij volgens de politie verward. Later bleek wel dat bekend was dat de statushouder... mogelijk psychische problemen had. Maar dat de gemeente, die verantwoordelijk was voor de begeleiding van de man... daar niet van op de hoogte was gebracht. Het weer nog, stapelwolken en zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Now send me a sign to save my